Deel 4. Een bruid in de zorgen. Wat Flywheel, Shuffle Flywheel. U wilt de heer Ravelli spreken? Die is niet hier op dit moment. Nee, de heer Flywheel, die is hier. Oh, die wilt u niet spreken. Iemand die niet met mij zou willen spreken, wat is dat voor ons in, Miss Dimple? Geef mij die telefoon maar eens hier. Dan krijgen we nou, zeg? <coughs> Hallo? Ja, mevrouw? Nee, u spreekt niet met Ravelli. Nee, dit is Flywheel. Flywheel. Met de F van Flywheel, de vlieg zonder V... En de Y was in Flywheel. En dan wiel zoals wielerbaan voor wielerwedstrijd in de wielrensport... Maar dan op zijn Engels geschreven. He? Dus met de W van wiel. Begrijpt u wel? Oh, ja. U wilde dus ze alleen maar met de heer Welly een woordje wisselen. Ja, veel meer valt er bij hem ook niet te wisselen, hè? Nee. Die eens een behoorlijke gedachte. Laat staan geld. Oh, u hangt anders aan zijn lippen, jee. En ik al die tijd maar denken dat het koortshuisvlag was. Ja, dag mevrouw. Zo. Die heb ik even mooi op dat nummer gezet, hè. Weet u haar nummer eigenlijk, miss Dimpel? Nee, nee. Het... Nee, mooie secretaresse, zeggen hoe moet het dan als ik haar eens wil bellen? Ja, maar goed, wat heb ik vandaag zoal te doen? Niets, meneer Flywheel. Ja, maar er is toch wel iets dat mijn aandacht vraagt? Hm. Wat draait er in de bioscoop? Eh, um, Hotel met John Barrymore. Oh, nee, dat zit toch liever op een zolderkamertje met Greta Garbo? Garbo? Dat is toch die Noord-Europese ster? ze? Nou, een beetje onder de oksels, zover ik weet. <lacht> uh, Meneer Timpel, overigens zoekt u eens even in het archief naar mijn lange onderbroek. Onder de letter L. En dan ligt hij niet meer, meneer Flywheel. Uw assistent, de heer Avellie heeft hem vandaag aan. Oh, nou kijkt u dan maar even op mijn extra golfstokken er nog liggen. Ja, en deed u nog hoe u die gearchiveerd ja, heeft? Ja, ligt onder de EX van Extra. Oh, super, hè. Golfsokken, ja, hoe ziet die eruit? Dat is dat paar met die 18 holst erin. Oh ja, deze bedoelt u. Ja, dat zijn maar golfsokken, maar daar zitten nou 36 graden in. Oh, oh, dat zullen de ratten dan wat we gedaan hebben. Twee moet hier van de ratten. Ratten op zinkende schip. Ja, het wordt steeds erger. Zullen we niet eens van die rattenkoekjes neerleggen, meneer Flywheel? Nou ja, gaan ze nog verwennen ook. Ze eten maar met de pot schacht. Goedemorgen. Houdt u mij dan goede. Wat? Houdt u mij dan goede. Ja, we houden hier niks te goed. Hier gaat alles handje-kontantje. En zou misschien die hond buiten willen laten? Oh, dat is geen hondbaas, dat ben ik. Oh, ben jij Travelli, doe met alle lollen. Laat je vrouw zo lang buiten wachten. Ja, maar baas, deze dame wil u even spreken. Is dit een detective bureau? Een detective bureau? Mevrouw, als het geld oplevert, is dit een Scotland Yard. Deze man zei me dat hij me naar een detective bureau zou Oh, gevallen. oh, oh, dame, wel even de feiten aanhouden, hè. U sprak me aan in de gang. Ik u kennelijk ook. En toen zei u, ik zoek een detective. En toen zei ik, dan moet je naar Flywheel gaan. En toen zei u weer, dat is goed. Nou, en dit hier is Flywheel. Wilt u me nou eindelijk eens bevestigen of dit wel of niet een detective bureau is? Tijd is geld, weet u wel. Is uw tijd geld? Ach, mevrouw. Leent u me dan even tien minuten voor een behoorlijke lunch? Hè? En daarna misschien nog een half uurtje voor de huur? Voor de laatste maal. Bent u detective? Mevrouw, voor de eerste maal. Ik ben detective. Andermaal. Verkocht. Goed hè, baas? <laughs> ik vind u anders helemaal niet op een detective lijken. <laughs> ja, het is juist mooie van de zaken. U bent er ook al in gevlogen. <laughs> en uh, die andere meneer die mij hier heeft binnengelaten, is dat ook een detective? Ach, natuurlijk ben ik ook een detective. Ik zal u even bewijzen. Bent u vandaag nog iets kwijtgeraakt? Niet dat ik weet. O, hemeltje, je is mijn partemonee? Alsjeblieft, mevrouwtje, hier heeft u hem terug. Waar heeft u mijn beurs gevonden? Hier, in mijn broekzak. <laughs> is die man niet geweldig, mevrouw? Echt, eh, hij heeft de neus van een bloedhond En de rest is nog erger. Ik begin te geloven dat u precies het al bent dat ik zie. Uh -huh. U zoekt ons heet, want u zoekt de heet. Nee, nee, u begrijpt me verkeerd. Kijk... Mijn dochter gaat vanmiddag trouwen. Uw dochter gaat trouwen op het heerlijke oude wets. Ja. En er is dus straks een grote receptie. En wij, mensen in onze kruiden, geven elkaar altijd nogal grote en dure cadeaus. En nou wil ik dat u tweetjes ook komt. ...of een oogje in het zeil te houden. Trouwt ze op een boot? Nee, nee, nee, nee, het is bij mij thuis. Maar daar is ruimte genoeg, hoor. En u gaat daar op de huwelijksgeschenken letten. Want ik zou niet graag willen... ...dat er iets van al dat kostbaar gestolen zou worden. Dat is heel moeilijk, hoor. Niks te stelen. Wat levert dat op? Ik had gedacht, vijftig dollar. Ja, ja, dat lijkt me voor die paar uurtjes... werk toch mooi meegenomen. De laatste keer in vijftig dollar meenam... Nou ben ik op staande voet ontslagen. Dat is dan bij deze geregeld. Oh ja, ja, ja, nog één ding. U moet zich natuurlijk niet onder de gasten mengen. Hm? Discretie, mijn heren. Ja, maar als ik niet bij de gasten mag, hoe weet ik dan wat discretie? Discretie! Oh, Ravelli, Ravelli, discretie! Wat jij bedoelt is een corpuscanus morticus. Oh, bedoel ik een echt baas? Knap, hè? Ja, betekent dode hond. Een dode hond voor 50 dollar? Lijkt me acceptabel. Goed, mevrouw, we doen het. Oh, jee, ik moet opschieten. Er is nog zoveel te regelen. En ik moet nog een ariaplaat kopen, want mijn dochter denkt er niet aan te trouwen zonder Caruso tijdens de plechtigheid. Caruso, bedoelt u Robuson Caruso? Oh. Trouwt uw dochter vandaag met Robusson Caruso? Hé, hey, op maandag? Kan ze niet beter wachten tot vrijdag? Oh, oh, oh, ja, ja. En ja, goed, u mag natuurlijk niet opvallen, hè. U moet dus net zo gekleed zijn als mijn gast. Ja, maar een pak dat nog vettiger is... kan ik waarschijnlijk nergens meer krijgen. Oh, nee, niet zomaar een pak. Je moet minstens zo'n rok dragen. Als dat maar geen mini is. Want anders komt een ander goed uit. Ja, ik zal vanmiddag naar u uitkijken. Waarom uitkijken? Onze plannen zijn wel 100% eerbaar, hoor. Ik, ik moet nu echt gaan. Tot vanmiddag, heren. Nou, baas. Is dat leuk werk of niet? Nou, ik denk dat ik je voor één keer werkelijk onderschat heb. Vanaf vandaag ben ik je niet 15. ...maar twintig dollar per week schuldig. Oh, baas, dat dat nog mag meemaken. Sterker nog, je mag er aan mee betalen. Ik ik hoop wel dat ze op die trouwerij lekkere hapjes hebben. Oh, denk maar niet, dat ze je daar iets van zullen geven. Ach, baas, ik heb me alleen al het idee dat er lekkere hapjes zijn. Ja, hmm. Trouwens, wie had het overgeven? Uh, oh, lieve hemel, klunzen die we zijn, stommelingen. Daar nou, hebben we een klant en daar kunnen we er niet heen. We zijn vergeten die mevrouw het adres te vragen. Hij kan je drukken, baas. Ik weet waar ze woont, hoor. Heb jij het adres nog gevraagd? Nee, dat niet. Maar ik heb er een adres hier waar in. Waarin, Ravelli? Wat heb jij daar in godsnaam? De handtout, baas. <middels> Welkom, meneer Flywheel. Welkom, meneer Avent. Ik begon me net ongerust te maken, maar u hebt het dus gevonden. Ja, we hadden wat problemen met de auto. Oh, niet ernstig, maar... Nee, hoor. hoor. Allee, wat moeilijkheden met de chauffeur. Oh. Hij heeft ons er uiteindelijk uitgesmeten. Ja, huh? oh, ja nou goed. Nou, dan breng ik u gelijk maar even naar de cadeautafel. Uh, oh, mevrouw. Maar mag ik u dan eerst nog even zeggen dat dit het meest duffe gezelschap is... dat ik ooit op een bruiloft heb gezien? Ja, met uitzondering van een uur. Dan. Meneer. stelletje rijke stinkers. Hoe u. Mijn gasten zijn stuk voor op neusje van de zaal. Dat zei ik het niet. die zet opmiddellijk de ramen open. Goeie oh, gelukkig. Krijg hem de... hi, hi. Hi, hi, hi. Dit zijn de twee detectives waar ik vanmorgen over had. Ah, bedoelt u dat u achter onze rug geroddeld heeft? Hives, neem de hoeden en de jassen van de heren aan. En breng onze detective dan even naar de kamer. Waar de geschenken staan uitgesteld. Volg haar meneer. Ja, ho, oh, oh, ho, oh. ho. En terwijl wij de Bezig zijn, wie legt er dan op onze jassen en hoeden? Sterk punt, Ja, maar ik zou die jas niet graag bijdragen. Hij is namelijk niet van mij, maar van een vriend. Jij een vriend? Waar dan? Ja, op dit moment weet ik dat niet zeker. Want dan onze jassen zoeken natuurlijk. Goed. Hype zal jullie verder begeleiden. Oh, jeetje, bruiloft te maken, me toch altijd zo nerveus. Hè? Ik loop gewoon achter mezelf aan. Nou, en dan maar hopen dat die mezelf een flinke wandeling in gedachten heeft. Hype, zorg jij verder voor de heren en bij ze hun werkplek. Oh, ik moet echt vliegen. Uitgereden op het feest van uw dochter. Nou, prettige vlucht en goede landing zal ik maar zeggen. <tie> Als de heren euh, mij willen volgen, dan wijs ik uw waardige geschenken zich bevinden. U laat zitten, de enige plek waarin en wij geïnteresseerd zijn in de keuken. Wat is dat nou voor een opmerking, Ravelli? Wat moet meneer Hives hier nou niet van je denken, zeg? Waar heb jij je opvoeding genoten, kerel? Dat weet u toch, in de Watbouwstichting Voor moeilijke voedbare kinderen, vijf jaar. Dan ja, let me niet te veel op hem, Hives. Hij vond het wat moeilijk, sinds zijn hoed hoog uit het raam is gevallen. Vier hoog het raam uitgevallen? Zijn hoed, meneer? Helaas had in die hoed toen nog op, begrijp je wel? Maar goed, huis der zaken, heb je onder de aanwezige eh, nog verdachte of lugubere personen gezien? ...behalve jezelf dan? Um, absoluut niet, meneer. Alle gasten zijn zeer persoonlijke vrienden van de bruid... ...dan wel van de bruurgom. Van de wie? De bruurgom, meneer. Oh, bruid de kom. Articuleren, heid. Zo is dat, zet hem maar eens een vier. <lacht> wie, wie is eigenlijk die papzak daar in de hoek? Dat is de bruurgom, meneer. <lacht> Waarom zit die man dan zo vuil naar me te kijken, zeg? Als ze die oppast, neem ik hem mee naar de badkamer. Zet ik hem een uurtje onder de douche. Wordt hij eindelijk een echte schoonzoon? Als ik de bruid was, zou ik het wel weten. Ja, als u de bruid was, zou ik het ook wel weten. Mm -hmm. Zo. Dan op deze twee tafels staan dus alle huwelijksgeschenken, zoals u ziet. En ik laat het nu alleen. U let wel goed op al dit waardevols. Ja, Ravelli, blijf dan met je flerken van dat botervlootje af. Dat is kostbaar porcel, hè, man. Bedoel je dit prulletje, baas? Nou oh, ja. Wie dat nog wil stelen, moet stoffer een blik meebrengen. <lacht> Aan het werk, Ravelli, eens even zien. Ja, jij gaat daar in die stoel zitten, hè? En jij houdt de cadeaus in de gaten. Ik zit hier en dan let ik op jou. Klinkt goed, baas. Maar wie let er dan op u? Wie let er dan op mij? Weet je dat ik daar nog geen moment over nagedacht heb? Deze opdracht is te groot voor ons twee, Ravelli. We, we zouden eigenlijk nog iemand moeten inhuren. Hé, hey, hoort u dat, baas? Ja. Er is iemand aan het raam. Het is een vreemdeling, ze... Eh. Je, je kunt hem misschien maar beter binnenlaten, Ravelli. Ja, goed, baas. Oh jee, baas. O, jij, baas? Het is een hele grote sterke kerel met een heel gemeen gezicht, ordinair type. Weet je zeker dat geen familie van je is? Doe het aan, open, Rafferrie. Je hoeft niet bang te zijn. Als je me nodig hebt, ik heb me hier onder de tafel verstopt. Voor elkaar, baas, zal het raam een stukje open doen en even vragen wat de man wil. Goeiedag, grote sterke mannen door die gezicht. <laughs> Wat kunnen we hier doen? Ja, hey, waarom duurt dat zo lang, heeft, Hang af aan, u dan al die grote die is dat van stijl. Ik heb er niet zoveel verstand van. Groot, zei u. Oh, groot is. Eh, ja, hoor. Kom eens doen, hoor. Nee, de gastvrouw heeft ons dat uitdrukkelijk verboden. Geen vertoning, zei ze. Maar wie ben jij eigenlijk? Laten we zeggen dat ik incognito ben. Ja, dat zie ik. Mooi pakje trouwens. Vooral die horizontale streepjes, chic hoor. Zeg, wie zijn jullie? Wij zijn twee detectives. Detectives, hè? Goeiemorgen. Een je? Nou, ik heb wel betere gehoord hoor. Ja, maar het is echt waar hoor. Als je ons niet geloven wil, haal het een gastvrouw erbij. En dan moet zij het maar zeggen. Niks, de gastvrouw erbij roepen, ja. Eén kik en je krijgt een knal voor je kanus. Hoe je dat nou wel niet zeggen? Kik, knal, kanus? Meneer, dat is het dichter? Hé, allitereert. Oh, daar heb ik hele goede pillen voor. Luister, ondermaatse sardines. Ik ben dus ingehuurd om van dit feestje een verrassingsfeestje te maken, ja? Met als klap op de vuurpaal mijn grote verdwijntruk. Wat gaan jullie eigenlijk doen? Ik moet op deze cadeautjes passen. Meneer Flywil hier, die past op mij. Alleen hebben wij helemaal nog niemand om een Flywheel te passen. Flywheel? <laughs> Welke idioot heet dat nou Flywheel? Deze idioot, ja, die daar. <laughs> ja, hoor eens, eh, amateurtjes, waarom eh, pakken jullie niet hiernaast even een lekker borreltje? Laat mij hier maar werk, maar even zo dan let ik ondertussen ook nog even op die spulletjes van jullie, ja? En omdat ik jullie zo aardig vind, hoeven jullie me geen cent daarvoor te betalen, nou? Vreemdeling, ik ken jouw soort. Jij bent zo iemand die een medemens het hemd van zijn lijf zou vragen, geven. Dat is mooi, heel mooi hoor. ...wat ik van je hem niet kan zeggen. Ja, dat nou maar op, voordat het compleet begint te janken. Huis, maak je om cadeaus nou maar geen zorgen. Ik zal erop letten alsof het mijn eigen spulletjes waren. Raveli, besef je wel dat je je in een kamer bevindt... ...met twee grote geesten. Kom mee, we gaan. Voordat jij ook geestig wordt. Wacht, ik ga met je mee, paas. Okay. Kijk daar heb je onze gastvrouw. Zo, heren. U kijkt toch wel op naar de geschenken? Dat nou, hoeft niet meer. We weten nou precies hoe ze eruit zien. Ja, maar ja we... neemt dus nog niet kwalijk, mevrouwtje, maar we hebben het even erg druk. Er moet iets dringend worden opgehelderd. Dus ik moet onmiddellijk het bedienend personeel ondervragen. Het bedienend personeel ondervragen? Ja, ja, ik moet erachter zien te komen wanneer we gaan eten. <middels> Baas, dan heb je dat leuke grietje weer. Zeg, ik zou nou wel eens willen weten wie u eigenlijk bent. Wordt nou echt zat hoor, steeds maar gevolgd te worden. Ik volg u niet, ik volg mijn baas, de heer Flywheel. Die volgt u. Oh, als u maar weet dat ik dat niet leuk vind. <laughs> Volstrekt met je eens, soort duifje. Doffer dan hier kan het nergens zijn, hè. Wat een saaie bruiloft, hè. Wat zou je daarvan zeggen als wij tweetjes stikken stiekem van het toneel verdwenen en ons achter de schermen zegt gingen vermaken? Nou? Meneer, weet u wel wie ik ben? Ik ben de bruid. Oh, sorry! Ik zag u even voor een van de bruidsmeisjes oh, ja. aan, ja, maar nu u een tip van de sluier hebt opgelicht, zie ik het, ja. U bent de bruidstaart zelf, meneer! Scheruw, daar ik roep, mijn vader. Ja, wie willen we vader? Roep liever een ander meisje, dan gaan we gezellig met z'n vier uit. Ik zou dat is dus absoluut niemand weten die met u uit zou willen. Ik ook niet, vandaar ik dat ik dat nu vroeg. Ja, maar ik blijf het een saaie bruiloft vinden, hoor. Weet je wat? We gaan een spelletje doen. We, weet u een raadsel? Nee. Prima, dan zal ik u erin leren. Het zingt en het heeft acht poten. Uh, ja, dat weet ik niet. Ja, toch is het heel simpel, hoor. Een duizend Oh, Ah, schijnt het toch uit, meneer. Een duizendpoot heeft honderd poten, niet acht. Precies, maar ik kan toch ook niet zin hè? Ja, wilt u nou eens alsjeblieft naar me luisteren, Als u bent ingehuurd voor deze bruiloft, dan hoort u hier helemaal niet te zijn. Voor de bedienders is kwartier gemaakt in de biljaardkamer. Ja, wat is nou een kwartier voor iemand met de gemiddelde van één? Ja, ik heb er dan genoeg van. dat u zo vriendelijk zijn, even te laten passeren? Op Seyra zij komt van rechts, dus zij voorrang... Kijk, blijf het een moordgiet, vindt de baas. En het, ze ruikt zo lekker. Dat is haar boeket, Die oh, Bruiden hebben dat. Oh, oh kijk eens, dan komt er de gastvrouw weer naar gestuurd. Oh, oh, ze kijkt behoorlijk, oh, zo hoor. Ja, zit kunnen gewoon boos. Ik denk dat we weer eens op de cadeau gaan leggen. Meneer Flywheel. En mij in de steek laten, hè? Het enige waar jij aan kunt denken is het redden van je gezicht. En als nou iets niet te moeite waard is. Meneer Flywheel. Sterrit de baas, en tot zo. Meneer Flywheel, nou loopt u alweer helemaal hier. U zou er de geschenken letten. Mevrouw, mijn me lieve mevrouw, mag ik wel zeggen. Oh. Ik zat daar in die kamer toen ik besprongen werd door het verlangen. Het verlangen naar nog één keer een blik te werpen op u. En nu ik u weer gezien heb, weet ik niet hoe snel ik terug moet komen in die kamer. Maar waarom, meneer Fly. Oh, dan ben ik weer op mijn eigen stekkie om verder te dromen van u. Uh, mijn eigen stekkie. Sticky, <laughs> sticky, Maar dat is toch zo'n um, zo, zo, zo, zo verdovend middel? Dat is precies wat u voor mij bent. Hè. Verdovend, verslavend. Oh, maar meneer Flybeel. Dan noem me nou geen wil? Noem me maar, maar Jut. Dan noem ik u Jules. Oh, jee, ja. Zoals u de dingen zegt. Ik word geloof ik heel erg warm van binnen. Het is inderdaad om te stikken hier. Oh, ik. Eh, ik vrees dat u mijn ouderwetse seniele romantica zult vinden, mevrouwtje. Maar. Oh. Zou, zou ik een lok van uw haar mogen aandoen. Oh, maar meneer Flywee. Ja, dan komt u er nog genadig vanaf. Hè. <laughs> Het liefst zou ik uw hele pruik willen. Oh, oh stand, Dirtje! Goed, daar praten we dan al een andere keer nog wel eens over hem. Jammer dat ik u nou niet voor een drankje kan vragen. Oh, maar misschien dat u morgen met mij wilt uh, dineren. Dineren? Met u? Ja. Ja, kijk, als er niks anders te eten is, maar uh, persoonlijk prefereer ik dan toch een blikje zalm. Brittenhout, Mogen twee geliefden nou nooit eens alleen zijn? Wat is er nou toch aan de hand, hij? Wat wordt je nou toch te schrijven? geschenken, mijn de geschenken. Ja, wat is daarmee met geschenken, Ze zijn verdwenen, lady. Gestolen, geschenken, gestolen, onmogelijk. Nou, vlug, kom. Ga weg naar die hondhond, Huyze. Ga Ik naar die hondhond, Huyze. Ga weg naar de hondhond, Huyze. Hé, kom. Ga weg, Huyze. Ga hier, baas. Ravelli, luister, ik heb je er duidelijk opgedragen om op die cadeautjes te letten. Nou, maar nog, baas, dat is precies wat ik ging doen. Mevrouw Brittenhous, niks aan de hand. We hebben de dus zaak volledig onder controle. Oh, gelukkig. Ziet je wel? Er staat geen geschenk meer op tafel. Oh, ik word niet goed. Ja, dan is er toch iets dat niet klopt. Ravelli, we moeten de gasten maar eens aan de band gaan voelen. Goed bekeken, baas. Partie van de gouden kiezen. Maar, maar, mijn gasten, wat moeten die mensen dan niet denken? Oh, dat zal wel meevallen, mevrouw, u kent ze toch. Voor mij zijn ze stuk voor stuk crimineel. Maar, meneer Fleidy, wat ik niet begrijp, hè? Uw assistent zat op te passen. Hoe, Hoe kunnen al die getränken dan zomaar verdwijnen? Mevrouw, dat is een bijzonder interessant punt dat u daar aansnijdt. Een bijzonder interessant punt, Ravelli. ...vind je ook niet dat mevrouw hier een interessant punt aansnijdt? Wat u zegt, baas... ...al had ik wat mij betreft best nog wat groter gebogen. <lacht> en wat er weer slag wel. En dus als u nou deze neemt... ...wacht ik wel even dat mevrouw een nog interessanter punt aansnijdt. Want ik heb willen horen... Ik heb u speciaal ingehuurd om op die geschenken te letten. 50 dollar heb ik er voor uitgetrokken... ...en nu wilt u mij doen geloven... ...dat die geschenken voor verdwenen zijn... Volgens mij heeft u er werk van Hoe zou dit anders hebben kunnen gebeuren? Geef u de antwoord? Je hoort wat mevrouw je vraagt, Gavalli. Geef antwoord. Dan geef ik jou een kwartje om rattenkoekjes te kopen tegen de honger. Heb je daar in de kamer de wacht gehouden, ja of nee? Dat plaats u kent me toch, Als een bloedhond heb ik over die cadeautjes gewaakt. Herinnert u zich nog die grote, gemene kerel die door het raam er binnen kwam? Heb ik ook in de gaten gehouden. Ja. Die kerel loopt naar de tafel. Ik let op hem. Ja. Met een grote jute zak. Ik let op hem. Ja. ja. Hij stopt alle cadeautjes in die zak en ik let op hem. Ja. ja. ja. Hij loopt weer naar het raam, dus ik let op hem. Ja. ja. Hij stapt door het raam en springt terwijl ik op hem let. Ja. ja. Zo met zakken al in een open bestelauto. Dus ik let extra goed op. Ja? Ah. En toen reed die bestelauto weg. Ja? En toen viel er niets meer op te letten. Oh. Ravelli, geniaal! Nou mevrouwtje, let op. Mag u raden wat u dat gaat kosten? Ja? Slechts 50 dollar. Ja? U naar de vierde aflevering uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio advocatenkantoor Flywheel, Shyster en Flywheel, en dat in de bewerking van Chris van Hoorn. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van kwaaie zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravellis een diefjesmaat, Maria Lindes als Miss Dimpels en secretaresse, en verder de stemmen van Trudy Libousan en Olaf Wijnands. Technische realisatie, Ton Prudon en Monique Stam. Productieassistentie, Marga Oskamp. Regie, Hero Muller. Eindredactie, The Master Brothers Radio Show. Advocatenkantoor, Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 5, de baas is zo groot. APPLAUS ...op kantoor Flywheel, Schuister en Flywheel. U wilt de heer Flywheel spreken? Ja, dat gaat momenteel een beetje moeilijk. Hij zit namelijk in zijn privékantoor en mag niet gestoord worden. Nee, nee, maar ik heb hier wel meneer Razzelli. Misschien kunt u het met hem af? Hallo, u wilt de heer Flywheel spreken? Ja, dat kan dus even niet, hè? Nee, we zeggen dat hij op zijn privékantoor is... ...maar in werkelijkheid is hij een conferentie. Hm. Wie er bij hem is... Niemand natuurlijk. Hartstikke saaie plaats, conferentie, ja, dag. Met meneer Raffelli, de heer Flywheel wil u even spreken. Goh, wat is er met uw hand gebeurd? Helemaal in verband. Allemaal de schuld van de baas, van kwam gisteren om drie uur binnen. Nou, toen werd de heer Flywheel boos en zei dat ik voortaan stift of tijd moet zijn. Als de klok negen slaapt, dat zei hij, wat denk je? Kom hier in alle hoogte binnen en ja hoor begint met die klok te slaan. Dan nou, geef hem gelijk een ramp terug, hè, met mijn blote vuist, boer. Oh, oh, u hebt met uw blote vuist op die grote glazen klok geslagen. Ja, gelijk alles onder het bloed, hè. Grote snee in mijn hand. Dus ik dacht, de baas kan wel wat voor die andere afslagen, neem ik een mooie stuk hout. Oh, hoor eens, daar komt de postbode aan. En eens goedemorgen, eens even kijken, ja, ik heb hier vandaag een brief voor de heer Flywiel. Dankjewel, postbode. Nee, hey, post. Ik dacht dat je van mij ook een paar brieven zou hebben. Ja, brieven voor u. Hoe is de naam dan? De naam, ja, die staat toch op die post. Nou, welke post heb je het dan? Ja, nou, maakt niet uit. Kom, postdeur, postsluitpost. Ah, ja, lospost zul je dus bedoelen, hè? je weet zo dat je wat je daarvoor hebt. Kan wel zijn, maar jij bent lekker rood die bij Rikken Ja, mooi, de grote. Was dat de postbode die ik daar hoorde praten? Ja, meneer Flyway. Leuk, zeg, laat hem binnenkomen, dan gaan we postkanteursjes spelen. Hé, hey, Ravelli, had ik jou niet naar buiten gestuurd om op de raadshuisklok te kijken hoe laat het precies is? Ik ben al geweest, baas, ik heb het op een briefje geschreven. Hier, de grote wijzer stond op negen en de kleine op zeven. Dus dat moet dan nog maar bij de half twaalf geweest zijn, hè? Alleen één kleinigheid nog. De raadhuisklok liep vanmorgen niet. Liep niet? En dat zeg je nu pas. Liep niet? Ik, ik had notenbeen been op die klok gewet. Geld erop gezet. Wat ben je toch een trage denker, man? Is er eigenlijk iets waar je snel in bent? Ja, ben snel moe, baas. Dan komt ik slaap s'nachts ook slecht. Gek is dat, heb het overdag slaap je prima. Ik heb de hele nacht willen slaapwandelen, ik ben dood toch? Weet je wat je daar tegen kunt doen, hè, tegen slaapwandelen? S'nachts geld meenemen voor de bus. Geld? Waar moet ik dat vandaan halen? U betaalt me nooit. Ik wil er eindelijk maar met mijn geld, baas. Jouw geld? Mijn geld, zeg je bedoelen. Meneer Flaher, nu bent ik me al 300 dollar schuldig en ik wil mijn geld. Oh, goed, jongen, laat maar eens kijken hoe ver ik kom. Even kijken hoor. 50, 60, 80, 85, 90... 1 dollar. Nou, die ik heb ik precies 1 wat... dollar. Ja, sorry, Ravelli, maar dit is wel de portemonnee van Misdimpel. Luister, die 300 dollar heb ik dus niet. Hè? Weet je wat ik doe? Ik geef jou de zaak en dan ga ik voor jou werken. U gaat voor mij werken? Maar waar moet ik u dan van betalen? Dat geeft toch niks? Zodra ik die 300 dollar salaris van jou te goed heb, staan we weer kiet. Hè? En dan geef jij me de zaak terug. En dan werk jij weer voor mij. Ja, maar dan wil ik wel mijn naam buiten op de deur. Het veranderen van het naambordje kost wel twee dollar per letter. En dat geld hebben we niet. Zee even zien. Flywheel, Scheister en Flywheel. Ik ben de twee Flywheels. En Scheister hoort niet bij de firma. Maar waarom zag je naam dan erbij? Ja, de heer Scheister is er met mevrouw van doorgegaan, zie je. En daarom heb ik hem op ons naambordje laten zetten. Uit dankbaarheid, zeg maar. Hé, hey Ravelli, waarom gebruik jij Scheisters naam niet? Oké, okay, verander ik mijn naam. Heet ik voortaan Scheister, Ravelli? Ja, binnen, hè? Oh jee, een agent! Nou, ja, u bent dan verkeerde adresagent. De illegale jeneverstokerij zit beneden, in de kelder. En jeneverstokerijen interesseert me niet, meneer. Het enige dat ik wil weten is of hier een zekere Ravelli werkt. Dat ben ik. Dan heb ik hier een bevel tot aanhouding. Heel goed, agent. nooit opgeven. De aanhouder wint. Ik moet u in verzekerde bewaring stellen. Zeker nog wel, maar uh, wie betaalt dan de premie? Zoals bij iedere arrestatiegeld. Ook wat statiegeld deed, dan is het goed. Meneer, begrijp me nou eens een keer. U gaat brommen. En ik heb nog niet eens een fiets. Nee, de lik, de bak, de norm, de baaiers gaat u in. Zeg dat dan meteen, van, hey, agent. Maar waarom eigenlijk? Ik heb niks gedaan. En dat kan ik bevestigen, agent. Hij heeft niks gedaan. Vanaf de dag dat ik in mijn dienst heb genomen. <lacht> kan wel zijn, maar ik arresteer dit individu. In naam der wet. Heb je toch nog te verkeerd, hoor. Mijn naam is Ravelli. Hoe luidt eigenlijk de beschuldiging tegen mijn assistent? Dat staat allemaal op dit papier. Maar wel een beetje doorlezen, want de boevenwagen staat dubbel geparkeerd. Ze ze al, moet je horen Ravelli. Ten eerste, beledigen van vrouwen in Pine Street. Ten tweede, straatschenderij. Ten derde, belediging van vrouwen in Seventh Street. Ten vierde, het in gevaar brengen van het verkeer. Ten vijfde, belediging van vrouwen in Central Park... ...en het gooien van een klinker door een winkelruit. Ten zesde, het bieden van weerstand aan het openbaar gezag... De zevende belediger van vrouwen op Broadway en Main Street. Ravelli, wat heb je daarop te zeggen? Geen enkele straat klopt, baas. Sipier, oh, ik zou graag de directeur even willen spreken. Nou, deze kant ook mevrouw van Riegel. hij verwacht u. Ah, oh, oh, hoe maakt u het, meneer de directeur? Dag, mevrouw Van Riegel. Zeg, het was een tijd geleden dat we u hier voor het laatst gezien hebben. Ja, ja, ja. maar het bezoeken van gevangenen... is niet het enige goede werk dat ik doe... De afgelopen maanden ben ik vooral bezig geweest met liefdadigheid. Oh, begrijp u wel. Ja, ja zijn er uh, inmiddels wat, uh, wat nieuwe gevangenen binnengekomen... voor wie ik wat zou kunnen betekenen? Uh, er is een heel bijzonder geval, ja, oh. een uh, Raveli, Raveli, ja. Raveli, ja. Hij is nou een week hier, een aanstaande maandag zijn zaak voor... maar het lukt ons maar niet die man in het gareel te krijgen. Oh, nou, laat u dan mij maar eens met hem praten. Nou, kijk, hij is wellicht een tikje gevangen... Maar ja, als je met hem wilt praten, vind ik dat prima. Hij zit in het cellenblokje hier pal onder. Ho, ho, ho, ho. Stilte, stilte daar. Dank u. Nou, hier is mevrouw Van Riegel. Uh, verder. Ravelli, dit hier is mevrouw Van Riegel. Ja, stop hij maar in een andere cel, hoor. Het is hier al krap genoeg. Nee, deze dame is hier voor jou. Ze wil je helpen, Ravelli. Ja, ja, precies. Ik wil je helpen om een andere weg te kiezen. Een, een nieuw leven te beginnen. Ja, wat moet ik dan nou met een nieuw leven? Ik ben nog volop bezig met mijn oude. Ach, arme ziel. Misschien kan ik je het licht laten aanschouwen. Ja, liever geen licht, dame. Als je stem zo hoort, denk ik dat je in het donker wel even genoeg bent. Oh. En de baai is zo... Ja, ja, ja. Ho, ho, ho, stop, on... stop onmiddellijk met het gezang aan, uh, Begrijpt u nu ons probleem, mevrouw Van Riegel? Laat ons maar even alleen, meneer de directeur. Zoals u wilt, vrouw. Ja. Ach, arme ongelukkige stakker. Waarom zit je hier nou? Wat heb je gedaan? Helemaal niks, mevrouwtje. Dus... Er waren twee mannen aan het vechten. Ik weet niet eens wie dat waren. Ach, ze hebben u opgesloten omdat er twee onbekende mannen aan het vechten waren. Precies, en ze vochten nog met mij ook. Maar. <lacht> Zij waren begonnen. Nou, en op, ze begonnen met me te vechten direct nadat ik die steen had gegooid. Oh, oh meneer Avelli. Ik vind uw geval toch zo, zo interessant, hè? Denk u dat u uw criminele inslag. ...van uw vader heeft geërfd? Nou, volgens mij niet wat mijn vader heeft te zijn er nog steeds. Misschien is het dan het beste... ...als ik eens contact opneem met uw ouders. Hoe zijn hun naam? Papa, mama, want waarom zouden we... Het, het is terug? net of u het fijn vindt in de gevangenis. Ah, fijn? Ja. Geweldig is het. Ik eet, ik slaap, ik eet. Ik hoef mijn baasje onder de ogen te komen. Niemand valt me lastig tot u kwam... Waarom bent u eigenlijk gekomen? Om je te helpen, arme ziel. Om stem te geven aan je diepste verlangen. Stem geven, dat is prima. Zie jij dan een tenorpartij, ja? hè? Want waar ja? Want waarom? je, dat veel... heb ik niet zo goed, geloof ik hoor. Ja, ik ja. ja, ja, kan ja, ja, zelf maar hier niet zo maar die naar binnen lopen. Terug bij die hip-volle Ja, nou nog je zegt, Dan zal een bewaker in functie mij vlei duw buiten de gevangenis willen houden. En nou op zij! Of ik trakteer je op een dubbele riet op je brillenglazen. <lacht> Met een dubbele loodstoel. Ravelli, Ravelli, waar je? Als dat meneer Flywheel is zeggen dan, maar dat ik een wandeling niet aan het maken ben, hè. ik ben er even niet. Dat ik dat nou net moet horen, hè, Ravelli, je bent er niet. Voor mij, hè? voor mij, die al die moeite heeft gedaan om die heerlijke vruchtencake naar binnen te smokkelen. Ravelli, er is maar één ding dat ik nog kan zeggen. Wat dan, baas? Dat ik blij ben dat ik die cake zojuist zelf heb opgegeten. Ja, dat is prima, baas, want ik hou toevallig helemaal niet van vruchtencake van een meester in de rechten. Waarom niet? Zitten te veel advocaatdoos in. Lustig niet. Ravelli, ik zou je eigenlijk hier moeten laten zitten. Hè? Maar een assistent in de gevangenis is een schande voor de firma. En buiten de gevangenis bezorg je me schande genoeg. Ja, ziet u dan niet dat we u alle twee willen helpen, Ravelli? Zo is het toch, meneer, meneer... Uh... Ravelli... Wie is deze moeder Moederkloek? meneer, ik ben nog nooit om een hele leven zo schandelijk, zo schandelijk beleefd. Dit zal voor u nog heel wat voeten in de aarde hebben. Heb u eigen voeten wel eens in de aarde gezien, zeg? Voor <tie> de plek die ze innemen kunnen ze een heel plek gebouw neerzetten. Ah, wel eens. Ik trek mijn handen af van jou en van dit. Dit monster hier, wat mij betreft is je levensvragen, maar ik was wel in ons kant. Heel goed, kan je misschien wel uit je nek mee wachten. Ja, ja. De, de directeur zal hier meer van me horen. Eigen goed. Als je wat minder uit je nek klets, hoeft je moet niet zo vaak te wassen. Oh. Nou goed, we gaan hier nou wij. Hoe krijgen we jou hier uit? Sorry, baas, maar ik ben hier helemaal niet weg. Oh, waarom? Ja, jongen, je gaat me toch niet vertellen dat je hier je hele verdere leven wil wonen, hè? Kijk nou eens naar die leefruimte, zeg. De directeur heeft een kantoor dat zeker tien keer zo groot is. En, en die werkt hier alleen maar. Hmm. Raffel, is nog geen levensstijl voor een man die, die zeker vijfduizend dollar waard. Vijfduizend dollar waard? Ik? Ja, dat is wat de politie van Albany op je hoofd heeft gezet. En daar krijg ik toch kop bij van, baas. Vijfduizend dollar. Terwijl werd de politie in Boston. Zevenduizend heeft uitgelokt. Zo <laughs> troblevend. Blauwe cool eigenlijk, want als ze dood zijn... dan betalen ze je natuurlijk niet. Zevenduizend? Dat is helemaal niet zo slecht. Ik denk dat ik dat aanbod maar accepteer. Alhoewel... Ben jij wel eens in Chicago geweest? Nou, en op ochtend heb ik nog een zaak geopend. Een zaak geopend? Een juwelierzaak met de oh. breekijzer. Ah! Oh. moet de bewakers even niet opletten. Maar dat is toch prachtig, zegt? Dan geef ik je aan bij de politie van Chicago. Voor 9000 dollar, geen cent minder. U mij aangeven? Voor 9000 dollar geef ik mezelf aan, hoor. Ja, dan begin je weer, hè. Je denkt alleen maar aan jezelf. Nou goed, we doen het als volgt. Ik geef je aan... En dan delen we de 9000 dollar met z'n drieën. 3000 voor mij, 3000 voor jou. En 3000 voor de kerel die jou heeft aangegeven. <lacht> 3000 dollar. De laatste keer dat de vriend me aangaf, kreeg ik 20 dollar. Ravelli, een echte goede vriend, die verlinkt jou desnoods gratis. <lacht> Stel maar. Stel maar. De rechtbank is in zitting. Iedereen staan. Hier is de voorzitter van de bank, De lachbare heer... ...Kalem Erkling. Goedemorgen. Goedemorgen. In de zaak tegen Emmanuel Ravelli... ...gaan we nu de derde dag in. De officier... ...het woord is weer om aan u. In lachbare. ...dames en heren... ...leden van de jury... En ook u, mijn zeer gewaardeerde collega aan het recht, meester Flywheel. De zaak Ravelli lijkt mij na twee dagen zitting duidelijk en zonneklaar, zodat ik geen verdere getuigen als charge zal oproepen en de aanklacht voor dit moment laat rusten. Rusten, hè? mij hier al het werk laten uh. doen. En hey, de lacht ik protesteer. Ik mag me weer aan afbeulen, hè? Want ik ben toch maar pro-deo. Het is weer eens het oude liesje. Ja, dat liedje ken ik toevallig ook. Over welk liesje heb jij het nou weer? Nee, joh. Want oh, nee, joh. Oh, nee, joh. Kunt, dat ja, nou, dan hoort u het zelf, hè, de lachbare. Ik wilde eerst bewijzen dat mijn cliënt volkomen onschuldig is. Maar bij nader inzien wijzig ik mijn pleidooi... en pleit nu vooral reële krankzinnigheid. Lijkt me een heel sterk punt, Bras, Want je ziet er best een tikje gek uit. Meneer de Verdeliger, het kan geen tussentijdse wijzigingen in uw accepteren. Goed. Laten we ons dus weer op de feiten concentreren. De officier hier heeft gisteren drie getuigen aangevoerd... ...die alle drie de vannacht hebben zien vechten... ...en hebben gehoord dat hij verschillende vrouwen beledigde. Wat heeft u daarin in te brengen? Nou, dat ik op zijn minst 3000 getuigen kan laten opdraven die dat niet hebben gezien of gehoord. <lacht> Wilt u dan nu beginnen met het horen van uw getuigen in de zaal? Nee, nee, nee, nee Edelachtbare, en dat is mijn grote ergernis. Er zijn drie getuigen opkomen dagen... terwijl ik steekpenningen betaald heb voor acht... Maar ik ga me nog niet vertellen dat u getuige onder een zekere druk hebt gezet. Een zekere druk. Achterover gedrukt. Hij betaalt me de helft van wat hij ze belooft. De rest drukt hij achterover. Eerde achtbare, ik mag toch hopen dat dit alles in het protocol wordt opgenomen, ja? Oh, nee, met prima. Als er maar niks zonder mijn toestemming wordt uitgezonden. Meneer de verdediger. Meneer de verdediger. Of waarschuwt u voor de laatste maal... ...deze wonderlijke oprispingen van uw cliënt... ...worden niet meer geaccepteerd. Ach, u moet maar zo denken... ...de man is van simpele boeren afkomst, heel lachbare. Maar in het kader van de algehele krankzinnigheid... ...waarover ik eerder kwam te spreken... ...zou ik hem nu graag oproepen als kroongetuige. Ja hoor, zo ben ik boeren een seconde later, majesteit. <lacht> Verdachte, Rafferli... De getuigenbank is voor u. Ach, laat me zitten, Edelwijze, We hebben thuis een rundlederen bankstel, dus wat moet ik met dat het pittige houten bankie voor u? Dat velrie ga in de getuigenbank zitten. Ja, maar kan kan hier vandaan ook heel goed zien, hoor, baas. Alleen vraagt u hem dan, maar dan van die plaats. He, die in mijn al. Ja, maar die bent helemaal niet bij, maar u weet ook gesteten. Dat zweer ik. Plak hem reden. Ja, dat ligt volgens mij hier duizenden kilometers vandaan. Steek twee vingers van uw rechterhand op. Maar ik hoef helemaal niet. Bent we morgen nog geweest? Steek die vingers in de lucht, man? Oké. Okay. Nou, belooft u de waarheid te vertellen en niets dan de waarheid? Dat wil ik eerst met mijn verdediger overleggen. Geef antwoord! Ja of nee? Oké, okay, nee. <lacht> orde, orde! Wat? Wat, maakt u een herrie, edelhecht? Je zegt geen gezicht, maar zo'n oude man die met zo'n klein hamertje zit te spelen. Meneer Albert delen. wilt u nou alsjeblieft met uw verhoor beginnen? Raveli! Wie deed het en waar was je op de avond van de 5e december? Ja, maar wat doet u nou precies? Met wie deed het en waar was ik? Ja, ik heb een beetje haast. Ik stel twee vragen tegelijk. Ja, maar dan heb ik ook nog een vraag. Vuur maar af! Vuur maar af! Ja, dat is leuk! Hey, hey. Ravelli, Ravelli, hoe kan je hier dan toch op de rechter gaan schieten? Je hebt niet eens een wapenvergunning. Meneer Flywill. als u ook kunt zorgen dat het proces u eindelijk ongestoord voortgang kan vinden... ...ben ik bereid het hele incident door de vingers te zien. Raffelli. Raffelli. U ziet het door uw vingers, de aanklager ziet het door zijn bril, ik zie het niet meer zitten... Raffelli. ...en zo hebben we allemaal ons eigen kijk op de zaak, hè? Maar goed, Ravelli... Noem mij drie Amerikaanse presidenten. Drie? <laughs> nee, dat trap ik niet in, Er is er altijd maar één. Ik Ik protesteer tegen deze onzinnige manier van vraagstelling. Waarom informeert de verdediger niet waarom zijn cliënt al de vrouwen hebben beledigd? Ja, kom nou toch, mijn waarde. Dat soort vragen is toch veel te gemakkelijk. Leer nou eens van een oude sluwe vos, hè. Hoe je getuigen erin kunt laten lopen. Echt. Ravelli, noem een getal tussen de één en de tien. Nu. Elf. Heel goed, Ravelli. Vertel het over de jury of je wel of niet, verschillende dames hebt beledigd. Dames? Goed, één dame. Ja, maar welke bedoelt u dan? Die jij vieze oude totenbel hebt genoemd. Maar die heb ik niet beledigd. Het enige wat ik heb gezegd, dat als ze er wat beter uit zou zien... dat ze dan tenminste nog op een koe zou lijken. Ik ben met deze getuigenis niet blij, Ravelli. Toevallig lijkt mijn vrouw op een koe. Ik wat <lacht> maar... Ik zal meer protesteren tegen deze gang van zaken. Dit is inmiddels al de vierde lezing van het gebeuren die verdachte hier opdist. Opdisten? Wat krijgen we nou? Geef toe, ik vecht, ik beledig vrouwen, maar ben toevallig geen open. Opdisten? Verdachte, ik verbied u rechtstreeks tegen een officier van justitie te spreken. U richt zich op tot mij of tot de jury. Oké, oké, okay, okay, Edelman. Hallo, jury. Hoe gaat het met jullie? Goed geslapen vannacht? En toch mooi van de rechter, hè? Dat jullie hier lekker mogen zitten en niet in je werk hoeft, hè? Ja, ja, ja, ja, ja momentje, graag. Nee, Fluijhoel, alsjeblieft, ga door met je verhoor. Ja, moet ik hem nou nog meer vragen stellen? Ik word er doodziek van. Ede lachbare. Trouwens, ik weet niet meer. Misschien weet meneer de officier er nog een paar. Ede lachbare. Ik zie van een kruisverhoor af. Blijf me door het optreden van verdachten hier voor uw Hof in alle duidelijkheid naar voren is gekomen. dat verdachten behalve een criminele inslag. ook nog klip en klaar blijk heeft gegeven van minachting voor het recht. en het gezag in het algemeen. en dat van uw edelachtbare het, het bijzonder. Ik dank u. Wat een dikke woorden allemaal. Zeg alleen maar bedoeld om de rechter te imponeren. Nou, die snapt er ook de ballen van, hè, edelachtbare? Wilt u pleidooi afsluiten, meneer de verdediger? Ja. Dames en heren van de jury, ik hoop dat u aan mijn afsluitende woorden heel veel aandacht zult schenken. U moet er zoveel aandacht aan besteden, dat ik na afloop ook flink wat te besteden heb. Leden van de jury, het enige dat de heer Avelli wil, is gerechtigheid. Ik wil helemaal geen gerechtigheid, baas. Ik wil dat u dit proces wint. Hoort u dat, leden van de jury? Jarenlang vecht ik ervoor om eindelijk eens een proces te winnen. En dan ziet u zelf met wat voor een verdachte ik dit keer weer zit opgescheept. Helpt u mij alsjeblieft. Als u Ravelli wilt veroordelen, doe dat dan een volgende keer. Als hij hier met een ander advocaat verschijnt. Laat mij u vervolgens nog iets van zijn levensgeschiedenis vertellen. Na zijn eerste veroordeling, op negenjarige leeftijd, is hij in totaal nog eens 34 keer gearresteerd. Maar slechts 33 keer veroordeeld. Waaruit het duidelijk mag blijken dat de man diep in zijn hart een goedwillende kracht is helaas heeft hij vaak slechte vrienden gehad en vergist u zich niet hoor, er is ook nog een andere Ravelli de Ravelli die in St. Quentin gevangenis de eerste prijs won in de Slavikus opcompetitie de Ravelli die na zijn uitbraak werd overgebracht naar de Zing Zing en waarom de Zing Zing dames en heren Enkel alleen omdat de man dol is op muziek en zang. En zou zo'n man een misdadiger zijn? Je bent op dreebaas. En daarom zullen we... Wij... Orde. orde, orde in de zaal, orde. Ravelli, als de rechter straks weer eens havert, ...zou jij dan je hoofd er even onder willen leggen? Ja. Dames en heren, leden van de jury... De officier hier heeft u verteld dat Ravelli als kind al voor drie jaar naar een tuchtschool werd gestuurd. Een grove leugen, dames en heren. De waarheid is dat Ravelli al na twee weken wist te ontvluchten. Hij had gemakkelijk eerder kunnen weglopen, maar hij vond het eten er zo lekker. De officier vertelde u dat Ravelli vorig jaar nog zes maanden in de gevangenis zou hebben gezeten. Maar wat is de werkelijkheid? Dat Ravelli daar wel moest zitten... ...omdat ze hem er benen hadden opgesloten. En ook dat zegt veel van zijn goede inborst. En omdat hij zijn vader niet alleen wilde laten... ...en alleen lieve mensen houden van hun vader... ...de goede dan uitgezonderd. Ik dank u. Leden van de jury... ...u hebt nu drie dagen geluisterd naar de aanklacht... ...en naar de verdediging. Ik wil nu dat u zich terugtrekt... ...en hier weer in de rechtszaal verschijnt... ...op het moment... Dat u tot een unanieme uitspraak bent gekomen. Schuldig dan wel onschuldig. Hele lachwaarde, de jury heeft geen behoefte meer aan extra beraad. Ons besluit staat inmiddels vast en is unaniem. Uitstekend. En tot welke uitspraak bent u gekomen, voorzitter van de jury? Hele lachwaarde, de jury acht verdachte Emmanuel Ravelli op alle punten onschuldig. Ja. Ik ben zo slecht toch niet? Nee, ik blijkt me ook niet van. Maar... Leden van de jury, ik vind uw uitspraak zeer onbevredigend. Zij het naar de letter van de wet bindend. Ik ontsla u dan ook van uw plicht, maar zonder dank. Ho ho ho ho, momentje meneer de rechter. U kunt deze mensen helemaal niet ontslaan. Ik ben toevallig de man die ze ingehuurd en betaald heeft. <tied> U ...heeft geluisterd naar de vijfde aflevering uit het speciaal in 1932... ...voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Fuilleton, ...advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris van Hooren. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van Kwaaie Zaken... ...Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn diefjesmaat... ...Maria Lindes als Miss Dimple zijn secretaresse. Verder hoorde u de stemmen van Arnold Gelderman, Bob van Tol, Jovviche en Olaf Wijnands... Technische realisatie, Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie, Marga Oskamp. Regie, Hero Muller. Eindredactie, Justin Pacht. vinger aan de pols. Flywheel, Schuister en Flywheel. Oh, oh, oh dat meneer Flywheel. Ik had zo gauw uw stem niet herkend. Nee, uw assistent meneer Ravelli is hier niet. Hij moet vanmiddag weer achter ambulance staan op zoek naar ongelukken. Nou, dan vertel ik hem dat toch, hè? Oh, wacht even, ik kom net binnenstappen. Hallo, hallo. Hé, hey. oh, meneer de Meneer Flywheel had even met u willen spreken, maar hij heeft opgehangen. Dat hij rustte in vrede. Nou ja, kan hij hem ook geen nieuwe klus opdragen. Is het werk zo zwaar, meneer Raffelli? Dat weet ik niet, bestempel. Ik doe het nooit. Hoe dan ook. De heer Flywheel wil dat u vanmiddag weer achter een ambulance aangaat. Heb ik de hele ochtend al gedaan. En? Dat ding reed het ziekenhuis in. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Naar huis? Waarom bent u het ziekenhuis niet ingelopen? Omdat ik me niet ziek voelde. Maar u weet toch dat meneer Flywheel wil dat u de ambulances achterna gaat? Ja, maar u gelooft toch zelf niet dat de baas geïnteresseerd is in zieke ambulances? Meneer Raffelletje. Ik geloof dat u het werk nog steeds niet begrijpt. Kijk, het gaat de heer Flybert niet om de ambulances... maar om de mensen in die ambulances. De mensen, zieke mensen... die misschien buiten hun schuld verongelukt zijn... en nu een rechtszaak willen beginnen... een advocaat nodig hebben. Oh, hij wil dus mensen die een ongeluk hebben gehad... of ziek zijn. Hey. Ach, het is soms zo oneerlijk verdeeld allemaal, hè? Mijn broer bijvoorbeeld... Weet u dat hij in de gevangenis is gekomen? Enkel dan alleen omdat hij vergeetachtig is. Gevangen gezet wegens vergeetachtigheid? Ja, als hij een check moest ondertekenen, dan wist hij meestal zijn naam niet meer. En dan verzon hij maar wat. Ja, wat moeten mensen? Als ik u was, zou ik maar gaan, meneer Affelli. De heer Flying kan ieder moment binnenkomen. En u weet dat er wat zwaait als hij hij uw rond ziet hangen. Ja, stilhangen is nog een hele kunst. Nou, dan ga ik maar, hè. Op naar het café. Een potje biljarten. jachten. Arrivederci. Arrivederci. Advocaat en dokter Fleiwiels juist door het Fleiwiel. Nee, nee, de heer Fleiwiel is er nog niet. Oh, oh, wacht even, tel. Ik geloof dat ik hem net hoor komen. Uh, meneer Flywheel, meneer Flywheel, goedemorgen. Ik heb hier iemand voor u aan de telefoon. als ja, de dokter is, zeg hem dan maar dat ik ziek ben om hem te spreken. Nee, het is die politicus die u vanmorgen zelf ook al wilde bellen. Ook okay. die? Ja. ja. Nou, geef te horen, maar hier. Uh, ja, met Flywheel. Ja, voor rechten. Huh? Ja, dat weet ik zo net nog niet, hoor. Nee, ik denk dat ik het eerst eventjes een nachtje over wil slapen. Heel goed, ja. Tot te horen. Hoort u dat, miss Dimple? Oh, meneer Dimple? Meneer hier wat een eer. U bent gevraagd voor rechter. Ja, inderdaad. Voor rechter Bullingham. Ja, afloopjongen. ...maar ik ben niet zo geïnteresseerd in de politiek... Hè. ...en ik heb al zoveel andere dingen aan mijn hoofd. U heeft toch geen zorgen, meneer Flywheel? Oh, niet te moeten waard, hoor. Een paar probleempjes met mijn bankier. Uw bankier? Ja, mooie firma is dat, zeg. Ik ging vanmorgen naar de bank om een nieuwe rekening te openen. Wat denkt u, dat ik geweigerd? U mocht geen nieuwe rekening openen? En hoeveel had u wel niet willen storten? Storten? Hoe komt u daar naar bij? Ik wilde gewoon een persoonlijke lening. En dat noemt zich de boerenleenbank... Kunnen ze hier een heer uit de stad krijgen, zeggen ze nee. Oh, En Er staat iemand met een hamer tegen onze deur te de staan. Is dat zo? Ja. Inderdaad, zeg, u heeft gelijk. Ja, ik hoor het eerst niet goed, hè. Het is zo'n herrie. Ah. Oh, kijk nou eens. Dit is meneer Ravelli. Zo, baas. Ja, Ravelli, wat moet dat gespijker in mijn deur? Ben je soms dronken? Voor mijn salaris kan ik niet eens brooddronken worden. Kan je toch gezegd achter ambulances aan te gaan? Om zieke mensen op te sporen? Nee, baas. Dat pakt deze Ravelli heel wat slimmer aan. De zieke mensen gaan vanaf vandaag op zoek naar oks. Ja, bijzonder interessant, hoor. Maar, maar waar heb je het over? Oh, kijk eens, meneer Flywheel. Hij heeft een nieuw bord op onze deur gespijkerd. Dr. Jones. Maar dat is die dokter die beneden zijn praktijk heeft. Komt vanaf vandaag niet meer. Hij is nou advocaat. Ik heb ons bord op zijn deur gehangen. wel, Ik heb altijd beweerd dat ik ooit iets van je zou maken. En nou weet ik het ineens. Een boksbal. Fijn, baas. Ja, een mens moet even knokken, hè. Maar dan bereikt hij ook wat in zijn leven. Kijk, daar komt een hele aardige dikke mevrouw oh, aan. Ik ben zo blij dat ik u nog net op tijd gevonden heb, dokter. Ik ben praktisch handlood. Nou, laat ik dan beginnen met de helft van uw levensverzekering te innen, hè? Je hebt gelijk, Ravelli, dat zit geld in zo'n praktijk. Zeg, maar ga je naartoe? Kijk of er buiten nog meer praktijkgevallen rondlopen. Ja, goed idee, zeg. Zeg, hey, post dan gelijk even deze brief voor me. U, u hebt er geen even op geplakt, baas? Ja, stop hem dan maar in de bus als niemand kijkt. U weet toch ook overal een oplossing voor, baas? Net haarlemmeroli. Roli. Precies, ja, koop dat ook gelijk even bij de drogist. Er moet toch wat in mijn medicijnkastje staan? Kopen, dat haal ik voor niks bij mijn broer. Bij je broer? Tuurlijk, die zal jij vinden. olie. Dokter, dokter, alsjeblieft! Mijn vriendin, mevrouw Gillingham. Mevrouw Gillingham mevrouw. Die heeft mij aangeraden contact met u op te nemen. Oh. Ze is ja. nog diep onder de indruk van uw kunde. Oh. Ze heeft mij enthousiast verteld hoe u gevochten heeft voor haar leven. Oh, mevrouwtje, dat gevecht zal ik nooit meer vergeten. Als een leeuw heb ik gevochten voor haar leven. En ik had het bijna, maar ja, ze bleef zich maar verzetten. Hè. Dan moet je op een gegeven moment je nederlaag herkennen, Maar wat, wat u betreft, mevrouw, ik schrijf u een kroes voor. Ja, maar dokter, ik heb u nog niet eens over mijn kwaal verteld. Ja, dat heeft u ook inderdaad nog niet, mevrouw. En daar ben ik u dan ook heel dankbaar voor... Maar een kroes is absoluut het medicijn in uw geval. We vertrekken aanstaande maandag. Ja, maar dokter, ik, ik kan onmogelijk weg aanstaande maandag. Nou ja, is goed, dat maakt niks uit. Dan ga ik wel alleen. Ravelli, pak al mijn kleren in mijn koffer. Al uw kleren? Maar nou, u gaat er zeker niet naakt op reis? Uh, do dokter, zou u mij toch uh, niet eerst even willen onderzoeken? Oké, okay, doe je bondjas maar uit, mevrouwtje. Huh? Oh, oh ja, natuurlijk. Zo... Alsjeblieft. Ik heb het al gezien. Hier is de jas terug. Hij staat mij ook niet. Oh, het gaat er hier maar vreemd aan toe, hoor. Uh, maar, dokter, ik neem aan dat u weet wat u doet. Daar bent hey. u trouwens duur genoeg voor. Mijn vriendin vertelde dat haar operatie 800 dollar heeft gekost. Haar operatie? Het was toevallig wel zijn operatie, hoor. Ja, mevrouw, het is al 800 dollar. Ja. Neem alleen al de moeite die ik heb gehad om de wond dicht te naaien, zeg. Oh. 34 hechtingen. En, en er was geen steekje los. Nou, ik blijf het prijzig vinden, hoor. 34 hechtingen voor 800 dollar. Nou, ja, ja, maar heeft uw vriendin ook laten zien... wat een snoezig patroontje ik heb gemaakt? Ja. He, met al die ingewikkelde kruisteken. Maar dat is toch niet zo moeilijk, baas? Bij ons in Italië maken ze voor het eten altijd een kruisteken. Ja, op, op, op, op dit moment is dat allemaal natuurlijk niet zo belangrijk. Dokter... Ik heb steeds zo'n last van, van duizelingen. Ah. Ik denk... Ja, ja, denken moet u sowieso niet, mijn beste mevrouw. Ik zal beginnen met uw ogen te onderzoeken. Ah. Kijk eens, ziet u die kalender daar? Uh. Welke datum is het vandaag? Uh, december 28. Ja, precies wat ik dacht. Uw dringend een bril nodig, mevrouw. Het is vandaag 9 januari. Ja, maar er staat toch 28 december op de kalender. Ja, dat dus weet ik, maar er staat toch ook op dat het de kalender van vorig jaar is? Nou, ik, baas. Dame, knijp eens een oogje toe. Huh? En lees dan eens wat er op dat bordje staat. Daar aan die andere muur. Nou, ja, dat bordje. Oh, daar staat ook niet roken. Oh, is dat wat er staat? Ja, weet u dat lange woord, hè? Dat roken. Dat kwam er maar steeds niet uit. Ja, ik geloof dat u mijn ogen verder maar moet vergeten, dokter. Het probleem zit veel meer in mijn, mijn algehele constitutie. Ik ben niet erg sterk. U ruikt anders sterk genoeg. <lacht> maar goed, ik, ik zal de proef op de zon nemen, hè? Schuif mijn bureau maar eens naar de andere kant ja, van de kamer. Ja, maar dokter, kant. ik... Daar komen vrouwtjes nou niet zeuren schuiven. Doe maar net of de rekening al binnen is. Nou, vreemde praktijken oh, houdt u erop. Nou, maar, maar goed, daar gaan we dan. Goed. Daar ga ik. moet je me niet even helpen? Ah. Een kontje geven, misschien? Ah. Sorry, baas, maar dat lijkt me nou wel het laatste wat ze nodig heeft. Ah. Oh. Oh. Oh. Alsjeblieft, dokter. Ik heb het bureau verplaatst. Dat is het. mooi. Tot Groot, welke meid. medische conclusie bent u nu gekomen? Nou, dat het me bepaald niet meevalt, mevrouwtje. Ik vond mijn bureau daar toch beter staan. Schuif het maar weer terug. Tina, Ah, hebben we de post? Dag, Dag, mevrouwtje. Is meneer Flywheel op kantoor? Ik heb een expressenbestelling voor hem. Weer zo'n boek. Oh, prima, ja. Hij zit al de hele morgen op te wachten. Weet u, meneer Flywheel is sinds kort erg geïnteresseerd in medicijnen. En al volgt hij een schriftelijke cursus. Kijk eens aan. Nou, hier is het. En als u dan hier even wilt tekenen... Oh, maar Natuurlijk. Oh o, oh, meneer Flaaiwiel. Dag, meneer Goedemiddag, professor. Professor? <lacht> ik? Ja, u hebt toch zojuist mijn nieuwe les gebracht? Ja hoor, hier is de overloop, meneer Flaaiwiel. Waarom bezorgt u de postulaat, professor? Ik denkt zeker dat dit een avondschool is, hè? Ik zal maar bij uw directeur moeten beklagen. Ik, ik geloof niet dat ik u helemaal kan volgen, meneer Flaaiwiel, maar dat komt denk ik door mijn platvoeten. Ja, u denkt nog alleen maar dat uw voeten plat zijn. Columbus ook, die dacht dat de aarde plat was, tot Amerika hem ontdekte... ...en die onzin uit zijn eierenhoofd wist te praten... Ja, dan zal ik toch maar uw appendix weghalen. Maar met mijn appendix is niks aan de hand. Nou, als dat zo is, zet ik hem gelijk weer terug, hoor. Maar even kijken kan toch geen kwaad? Nee, nee, heus. Mijn appendix is pr prima. Nee, als ik al ergens last van heb, dan, dan zijn het mijn amandelen. Ja, daar heeft u ongetwijfeld gelijk in, professor. Maar ik opereer liever een appendix dan een amandel. Kwestie van honorarium, begrijpt u wel? Maar u, u, u bent helemaal geen dokter. Precies! En ik wil niet dat u het kind van de rekening wordt. Ik geef u 10% korting. Ik moet nou echt weer verder met mijn een, een Momentje, een momentje, ik weet het beter gemaakt. Ik haal uw appendix eruit en één amandel. He? En de rekening ik dan een cent extra Is voor. Een sorry, sorry, maar ik moet nou echt gaan. Twee amandelen? Tot ziens! Nee, nee, wacht nou nog even! Ik wil niet dat u ontevreden mijn bureau verlaat. U bent een man aan mijn hart. En ik een man op zoek naar uw appendix. Meneer Flavi, als u. Nou goed joh, we praten niet meer over die appendix. Ik haal er twee mandelen uit en vijf kiezen. Nee, nee, ik maak het toch voordeliger. En dan is het echt een koopje, hoor. Echt. Ik, ik haal de appendix eruit, drie mandelen, vijf kiezen... ...zonder extra kosten, hè? En als ik goud in die kiezen vind, dan doen we samsam. Maar, de fluitjes? Ja, goedkoper meneer... kunt u toch nergens terecht, hoor. Zodra hem als die Centra Valley terug is, gaan we opereren. Ja, ik heb hem namelijk even naar de Vlooiemarkt gestuurd, hè. ...te kijken of er nog wat instrumenten te koop lagen. Meneer Flijkerl, ik ben bang Onzin, onzin, joh, je hoeft toch echt nergens bang voor te wezen. Je voelt niks. Nee, want ik ga je verdoven. Wat? Ja, wat dacht je, Hè? zeg? <laughs> Lokale verdoving. En als je dat niet bevalt, dan haal ik desnoods snoods een uit een andere stad. Begrijp je wel? Al vind ik wel dat je zo bij mogelijke buurtwinkels moet uh, kopen, hoor. De groeten! Wacht nou, joh! daar heb je een met de nieuwe instrumenten. Middagbaas, middagpost... O, de... Ravelli, ik heb een spoedoperatie. Heb je de instrumenten waar ik om gevraagd heb? Nog veel beter, luister maar eens. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat doet de dienst. Ja, de prima assistent ben je toch, Ravelli? ...noem je minstens twintig medische instrumenten... ...en wat ik niet genoemd heb, een tuba, dat pik jij eruit. Nee, die tuba heb ik gekocht hoor, baas. Die mandoline, die heb ik gepikt. Waarom strijd je me toch steeds tegen de haren in, Ravelli? Dat zal niet meer gebeuren, baas. Daar heb ik nou juist deze bio voor gekocht. Ravelli, ga je salaris drastisch verhogen. Goed! Nou, dank u wel, baas. Graag gedaan. Ik krijg je honderd dollar zag? Zodat het je nog meer pijn doet... ...als ik je nu met onmiddellijke ingang ontslaap. Mij ontslaan? Maar baas, denk eens aan die heerlijke sandwiches die ik steeds voor u meebreng. Vanmorgen nog, Eén met kaas en één met zalige uh, rospie. Daar had je nou beter maar niet over kunnen beginnen, Ravelli. Ik heb er namelijk één gegeten. Welke baas? Ja, dat weet ik juist niet, want het smaakte naar stijfsel. Ach, dan moet het een kaas sandwich geweest zijn. De rosbies smaakte naar een oude inlegsel. Neem die telefoon aan, kluns. Ik heb het te druk, baas. Te druk? Met wat dan? Met het laten groeien van mijn baard. Ja, dat doet die baard dan maar in zijn eigen tijd. Neem die telefoon aan. Proto, met advocaat dat ik heb er een flywheel, scheister een Flywheel. Oh, u belt voor Dr. Jones. Ik? Ik ben een man van Ravelli. Oh, u wilt niet met mij spreken? Goed, dan hou ik wel weer op. Nee, wacht! Ik wil wel even met u spreken, want ik weet een raadseltje. Wat kruipt in een boom en zingt? Nee, dat weet u niet, hè? Ik u niet? Toch is het simpel. Een rust, Hé? Eh? Oh, is er een rups? Dat wist ik niet. Wat zegt u? Een rups kan ook niet zingen, hè? Oh, wacht eens, vandaar dat je nooit een rups in het operacorps ziet, natuurlijk. Geef hier die telefoon. Ja, hallo. U bent het, mevrouw Carroway? Oh, u voelt zich minder worden. Ja, ja, dat klopt, ja. Ik heb u namelijk de verkeerde medicijnen voorgeschreven. Nee, deze pillen zijn tegen rheumatiek. Ja, kan ik het helpen dat u geen last van rheuma heeft? Nee, geen zorgen. Maak de logeerkamer me vast in orde, ik kom eraan. Ravelli, ik geloof dat ik nou precies de goede medicijnen voor mevrouw Carroway heb. Is ze nog steeds ziek? Wat denkt u eigenlijk dat ze mankeert? Nou, niks, maar straks, straks mankeren haar een paar honderd dollar, op zijn minst. Worden we toch nog rijk, hè, baas? Misschien, Ravelli, misschien. Ik heb die medicijnen zelf bedacht, maar ik was net in de schriftelijke cursus dat nieuwe medicamenten... Dat je daar eerst mee moet experimenteren, begrijp je wel? En dan het liefst met hangbuikzwijntjes. Oh, wacht even, verbaasd. Dan haal ik gauw mijn broer, hè? Die is ba regisseur dan... bij de radio. Al die moeite, Raphaël. <lacht> Drink dit even op. Ja, dankjewel, baas. Maar ik heb helemaal geen dorst. Opdrinken, Raphaël. Als je erin blijft, zal je naam in hoofdletters worden bijgeschreven in de medische analen. Analen? Dus het mag niet deze door mond. Ravelli. <tie> mocht je dit niet overleven... dan is er in ieder geval iets... om dankbaar voor te zijn. Wat dan, baas? Dat we het leven van een hangbuikzwijn hebben gered. Daar is het huis van mevrouw Carolee. Ravelli. Zeg tegen de chauffeur dat hij hier moet stoppen. Ja, hij, hij stopt al, baas. Zo, we zijn er hier, hè? Hier moet het zijn. Heel goed, chauffeur. Hier. Hier heb je een dollar. Laat het wisselgeld maar zitten. Ja, sorry, maar het is 1 dollar 10. Ook goed, dan hou ik het wisselgeld. Ja, maar je ziet dat het al 1 dollar 10 op die meter staat. Ja, de meter. Maar hoeveel is het dan per kilo? Laat maar zitten die 10 centen. Moet ik nog blijven wachten? Ja. Dat ik een agent heb gevonden die jou kan bekeuren met een spout parkeren. Uh, Stel het je ja. vader, Raptor. Wat, Raptor, dan? Wat wij? Oh, Oh, die vuile rothond ook weer. Ah, wacht, jij? Hey. Zeker de leukste thuis, zeg. Probeert ons even bang te maken. Nou, daar gaan we, Ravelli. Heb ik medicijn? Ja, hij zit in mijn zak. Maar ja, volgens mij had er veel meer ketchup in gaan moeten, baas. Ah, ik weet het nog zo net niet, Ravelli. Vindt die vanilles smaakt toch lekkerder. Vooruit, bel maar aan. Uh, wie zouden de heer gesproken wensen te hebben? Ah, uh, u bent zeker meneer Carroway. De heer Carroway? Nee, nee, zeker niet. Nee. Mijn naam is Jamieson, de butler. Huh? De heer Carroway heeft ons verlaten. Hij is reeds vele jaren aan de gede zijde. De viespeut. <laughs> nou ja, als jullie officieel van hem af willen, dan ben je toch wel een goede advocaat, hoor. Ja, maar Ravelle, je begrijpt het niet. Deze brave borst maakt duidelijk dat de heer Carroway. het tijdelijke. ...voor het eeuwig uh, heeft verwisseld. Dan ga je een kerel een uh, Ja. Uh, nog een opleegte ook. Nou, met die advocaat waar ik het over had... ...krijgt hij minstens de elektrische stoel. Ja, leg me en niet de... op hem, hoor, Jamieson. Is uh, mevrouw thuis? Mevrouw is niet te spreken, meneer. Ze voelt zich onwel. Ja, luister nou eens even, portier. Ik ben de dokter. Oh, heeft u mij niet kwalijk. Dan ben ik blij dat u er bent. Mevrouw is zeer ongesteld. Laat het gewoon weer over. weer over. Ja, als u denkt dat voor ongelegen komen... Misschien moeten we het toch eens proberen als mevrouw zich wat beter voelt. Nee, ah, Oh, oh, oh nee, die komt geloof ik zojuist te trappen. Ah, uh. Bent u daar, eindelijk? Ik wacht al uren. Ik ben helemaal opgewonden. Mijn, mijn zenuwen staan op springen, dokker. Ja, maar waarom laat u die dan ook niet rustig liggen? Die laten ze zenuwen springen. Steek je toch eens uit? Ah. Oh, net wat ik dacht. Uw tong moet ook nodig rust houden. Ja, uh, ja u, u moet het mij maar niet kwalijk nemen... maar ik begrijp uw aanpak niet helemaal... Ik heb voor alle zekerheid dan ook maar een andere dokter gebracht ...voor een aanvullende diagnose. Oh. Dokter Perrin, meneer. Ah, ah, ah, dokter. Fijn dat u er de bent. Deze heren zijn de artsen waar ik met u over gesproken heb. Dit is dokter Perrin en dit is... Dit is schandalig, Perrin. Achter mijn rug in mijn medisch tuintje te gaan zitten vroeten. Dokter. Hé, hey, Dokter. Hij is in de baard! Misschien is het toch beter dat ik mij nu even terugtrek. Zodat u met elkaar in alle rust mijn geval kunt bekijken. Ja, neemt u dan gelijk deze kwakzalver mee, mevrouw. Ik bekijk uw geval wel samen even met Ravelli. Ik vind uw toon en uw manier van doen weinig te maken hebben met de medische ethiek, dokter Flywheel, De kwakzalver heeft nog praatjes ook. Gaat u maar, mevrouw Kerrewee. U hoeft deze bittere pil niet te slikken. We stampen wel tot poeier. Geen zorgen, mevrouwtje, voor je twee tijd die medicijnman uit mijn hand. Ja, die is toch eens maar even zo wassen, zeggen Hygiëne, hè. Denk les drie van de schriftelijke keurigheid. Ja, dan ga ik maar. Dient goed te begrijpen, heren. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in het welzijn van mevrouw Carraway. Ik voel al jaren een grote affectie voor haar. Ah, dus is het van u die affectie. Ik ben zelf specialist. specialist u iets ja, ik. Ik heb laatst de mop over Ruima gehoord. <lacht> oh, jammer. Hij schiet me nog even niet te binnen. Heren, als dokters. Blijft u me verbazen. Ik, ik praktiseer nog, nog weer 23 jaar. Oh, u praktiseert ook nog steeds. Wij dachten dat u al een echte dokter was. Alsjeblieft, heren. Laten wij ons tot de zaak beperken. Goed, collega. Goed. Ik, ik denk dat ze leidt. ...aan een vorm van uh, locomotor ataxia. Zegt dat nog eens? Ja, locomotor ataxia. Waar we best wat aan kunnen doen. Zeg, voor een kwartje per kilometer. Als u dat even naar de plaatje in de boek wil kijken, collega. Kijk eens, dit is een plattegrond van New Jersey. naar nou, ik meen... Onzin! Dit is gewoon de doorsteen van een normale zenuwbaan. Heb ik al maanden een zenuwbaan. Persoonlijk ben ik, uh, <lacht> ben ik meer thuis op de rentbaan. Daar heb ik heel wat geld liggen. Wat ga jij nou weer doen, Ravelli? Naar de renbaan. Kijk of uw geld er nog ligt. Heren, <lacht> dit is allemaal onzin, natuurlijk. Onze eerste zorg is iets te vinden tegen de ruima van mevrouw Carroway. Ja, dat is onze tweede zorg. Hè. Onze eerste zorg is de verdeling van het honorarium. Daar komen we heus wel uit, collega. <lacht> Laten we eerst ons hoofd eens buigen over de medicijnen die we moeten vergeschrijven. Ik ben tegen. Tegen medicijnen. De laatste keer kreeg ik zoveel medicijnen van mijn dokter... ...dat ik pas ziek werd toen ik al lang beter was. Uh, laten wij alternatief beginnen. Als we de patiënt nou eens voorschrijven... ...dat ze een maand lang heet water moet drinken. Een uur voor het ontbijt. Een uur? Dat bestaat niet. Dat kan niemand. Ik heb het eens een keer geprobeerd. Na tien minuten kon er geen slokwater meer bij ons... Heeft u nog suggesties, collega? En wat zou u denken van een verzekering? Ik kan u verzekeren dat mevrouw Carroway een levensverzekering heeft, mijn waarde. Ja, ja, maar nou dat ze een houten been krijgt. Ik dacht dus meer aan een brandverzekering. Nee, als er nog iemand een levensverzekering wil, dan kan ik die van mijn vader overnemen. Hij heeft nog maar drie dagen te leven te stakken. Is de man zo ernstig ziek? Ziek wel, nee, hij voelt zich prima. Maar wie zegt dan dat hij nog maar drie dagen te leven heeft? De rechter. Ik wist dat, ik voel dat! Wat denk je, zeg? Ik bel mijn vriendin, mevrouw Gillingham. En op dit moment is dokter Jones bij haar. Deze mannen zijn oplichters. indringers. Dat is toch. Ik dacht ook al. Zo praat een dokter. Hoezo, oh, nee. zo? Nou, wat nou? Zo praat een dokter niet. Ik ben zeker onmiddellijk over het honorarium begonnen. Oh, dat dus doet me nog aan denken, ik krijg nog 100 dollar van u, mevrouw Kerwee. Ja, medisch advies, weet u wel. En als u weer last van Reuma krijgt, gewoon een mosterdpleistertje opplakken. Nou. En als u niet van mosterd houdt, sambal is ook goed, hoor. Jameson, smijt deze oplichtigste deuren. deuren. Ja, maar nu nou, zeg. Ik geloof oh, dat die krachtpassen mijn arm gebroken heeft. Nou, bel dan maar weer aan, Welli. Aanbellen, Hoezo? Nou, daar binnen is tenminste de echte dokter. <lacht> U heeft geluisterd naar de zesde aflevering uit het speciaal in 1932... ...voor Gratio en Chico Marx geschreven radiofuit ...advocatenkantoor, Flywheel, Scheister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris van Hoeren. U hoorde Luc Lutz als Waldorf die Flywheel, advocaat van kwaaie zaken. Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, zijn diefjesmaat. Maria Lindes als Miss Dimple, zijn secretaresse. Verder hoorde u de stemmen van Corrie van der Linden, Hans Pauls ...en Olaf Wijnands, technische realisatie... Tom Prudon en Monique Stam, productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine van aanpakken en wegwezen.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 Mijn dubbeltje gestolen. Oh, op, maar daar komt net uw assistent meneer Ravelli binnen. Misschien dat hij er iets van weet. Hoi, baas. Hoi, miss Dim. Ja, laat dat hooien dan nou maar aan de boeren over, Ravelli.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 Ik zou nooit dat dubbeltje gepikt hebben, maar ik dacht dat het een kwastje was. Ja. En ik word het toch al nooit serieus genomen. En dan wil ik zo graag nog een keer een duit in het zakje doen. En dan kom ik ja, ja, in. En goed, dat goed, goed. Het, het geld is weer terecht en dat is het belangrijkste. Laat hem maar los, Miss Dimple. En laat jij mis Dimple los, Raffer. Ja. Trouwens, wat heb je deze morgen eigenlijk uitgevoerd? Ik heb twee u hier op de hoek gestaan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 Uh. U heeft niet toevallig een aanslag vermakelijkheidsbelasting maar, ontvangen? Het is allemaal zo gecompliceerd. Nou, hè? dat valt wel mee, hoor. Kind kan de was doen. Ravelli, haal jij even een kind van de straat? Want ik weet met deze toelichting geen raad. Oh, en mag ik ook eens kijken? Oh, wat saai, daar staan geen eens plaatjes in. Uh. En rustig aan nou, hè. We beginnen bij het begin. Vraag één.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 Taxi! We hebben nou een taxi voor nodig, baas. We zijn er wel bijna. Ja, zie je mij een flywheel lopend bij mevrouw Jackson aan? Komen. Ja, ik dacht dat je lopendje ja, had. Dat zou afvallen. Ik heb het over stijl, Babali. Over. Oh, weer een hond. Over waardigheid. Maar ja. Wat voor een schoolopleiding heb jij ook helemaal gehad, hè? Oh, toch zo'n zes jaar alles bij elkaar, baas. In één en dezelfde klas, ja. Het is maar een een beetje. Laat posten maar het manier Nou ja, u weet wat ze zeggen, baas. Een beetje klasse kan geen kwaad. Taxi! Oh, na naar 555 Boulevard Avenue, chauffeur. Cadeau shop Jackson. Ja, klim er maar in, heer. Goed. Baas.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 Wordt hij dan morgen in Philadelphia bezorgd? Ja, tuurlijk, Morgenochtend voor tien, hè. Fout, dat wordt helemaal niet in he, Philadelphia bezorgd. <laughs> Want ik heb het toevallig geschreven aan iemand in Boston. Hey! <laughs> Kijk nou eens, baas, Er komt een agent op ons afgerend. Nee, toch? Ja, wat is er nou bij? Ja, wat wij... ja, is een nou aan de hand? Nee, maar zeg, hij springt zomaar op de treemplank, he, agent. Heb je het al niet uitgenodigd, is het wel? En right. ja, er zit nog een politieauto achter ons aan ook, zeg. Kom dit, jij! Hé, hey, chauffeur, volg dat busje. Oh. Er zitten zwaar bewapende boeven in die net een bank hebben overgevallen. Uh. En let een beetje op de kogels, want ze schieten als gekken. Uh. Oké, okay, okay. we zullen die ratten eens even een poefje laten rijden. Ratten, kunnen we nou niet beter even hier op de hoek stoppen en wat kaas kopen? Kaas kopen? Waarvoor? Ik heb nog niet gelukt? Als jullie verstandig zijn, dan ga je op de bodem liggen. Straks vliegen de kogels je op de oren. Ja. ga je Laat mij dan <laughs> Iemand getroffen, hè? Ja, ik. Het 85 kilo flywheel op Wat heb ik het getroffen? Bij de volgende kruising, lees af je dan komen we langs het huis van een vriendin. Ze zal het heerlijk vinden om te zien dat er op Papelli geschoten wordt. Geen flauwekul, alsjeblieft.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 Zeg, er wordt gericht geschoten volgens mij. Zou jij nou niet eens even terugschieten, hè? Ik weet het niet. Ik, denk, ik ben ook oh, ja, oud. Oh, ik ben helemaal de kleur kwijt. Die meneer heeft me zo aan het twijfelen gemaakt. Kan een van jullie die revolver dan misschien af overnemen, ja? Ja, is straks zeker een bekeuring krijgen... ...omdat ik geen wapenvergunning hebt. Dank je, feestelijk. Ik wou dat mijn vader hier was. Die heeft een dodelijk schot. Jouw vader? Ja, in alle twee zijn benen. Hij heeft nog een tijdje voor blauw-wit gevoetbald. Zo ja, blauw-wit. Iedereen speelt in wit, alleen mijn vader niet. Die was altijd blauw. Pas op, dan gooien ze nog een handgranaat op! Hé hey. baas, kijk nou eens wat ik gevangen heb. Een handgranaat. Gooi met Dat is een handgranaat! Ja. Ja. Ja. Typisch Ravelle, hij pakt nooit wat aan. Behalve een handgranaat en een koud, die pakt die. Sneller, chauffeur! Sneller! Ja. Ja. We halen ze in. Zo, we halen ze in. Wat zo, chauffeur. Juist, dit moet niet te lang duren, ja. Dit weet je voor steeds zwaarder, man. Ja, als je als maar zwaarder wordt, moet je een tijdje geen aardappelen meer weten. Hé, hey, houd toch op, eigen heimen, Of nee. Oh, dat doet me nog aan denken. Weet u wat ik gisteren nog wou? Geen idee. Pontsuiker. <laughs> wat een mop, hè. Nee, baas, zouden die kerels echt 10.000 dollar op zak hebben, hè? Het is dan maar te hopen dat wij ze pakken, maar de taximeter staat er op zes door aan het cent. Ja, daar zeg je zo wat. zeg. Hé, hey, hé, hey. agent, agent. Ja, wat is er? Waar gaan we eigenlijk heen? Oh. Ik, ik, ik, ik denk dat ze we proberen weg te vluchten richting Gens, maar we blijven ze dus op de hielen zitten. Ja, maar zou u die boeven dan toch niet kunnen vragen of ze onze plezier zouden willen doen? Maar wat wilt u nou eigenlijk van dat gespuis? Omdat ze nou toch achtervolgd worden, vinden ze het misschien niet zo erg om achtervolgd te worden tot aan de shop van mevrouw Jackson, hè? Maar we hebben daar een afspraak en we zijn een beetje aan de late kant. Wat een hè? dat die boeven de grens over zijn gerucht, zeg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 ...normale tijd... ...half uur overwerk, ...een uur voor de lunch... ...het paard... ...een dollar... Dus 4 x 4... ...is uh, 28 en 12... ...dat maakt samen 32... ...min Ravelli... ...dus dan komt daarbij bij me, me... ...mevrouw Jackson... ...ik ben eruit... Er staat precies een honorarium ...van precies... ...56 dollar en 30 cent... ...dat is net het zoveel... ...als ik, als ik aan de belasting moet betalen...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 Deze dame hier neemt de taxi. Ja, ja dat ja, zou wel... Nou, ja. Ja. Dat zou wel goed zijn, ja. Um, <laughs> Komt je maar, Ik En het baas, een pitbull! <laughs> Staat u met toe, uh, even te helpen, dame, hier. Ja, Tot dat dat kijk dan je weer, hè, mevrouwtje? Uh, wel! Nou, baas, daar komen we mooi vanaf. Ja, ja noem het maar mooi, zeg. Enig idee hoe we thuis moeten komen? Is dat toch ver dan? Nou, hemelsbreed, 40 kilometer. Dus een vogelvlucht 50. En in jouw tempo 60 kilometer, schat ik. Hè? Geen zorgen, baas, ik heb nog een dubbeltje. Ik bel Miss Dimpel en zeg haar dat ze direct hierheen moet komen. Ja, maar dan schieten we toch niks mee op, Ravelli. Zij heeft ook geen geld voor een taxi. Weet ik, baas, maar met zijn drietjes loopt het toch veel gezelliger. <lacht> ...heeft geluisterd naar de zevende aflevering... ...uit het speciaal in 1932... ...voor Groucho en Chico Marx... ...geschreven Radio vuurton, ...advocatenkantoor Flywheel, Schuister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris Van Horen. U hoorde Luc Lutz als... ...Waldorf T. Flywheel, advocaat van kwaaie zaken... ...Pieter Lutz als... ...Emmanuel Ravelli's en diefjesmaat... ...Maria Lindes als Miss Dimpels en secretaresse. ...en verder de stemmen van... Corrie van der Linden, Hans Pauwels en Olaf Wijnands. Technische realisatie... ...Tom Prudon en Monique Sam. Productieassistentie: Marga Oskamp, regie: Hero Muller, eindredactie: Justine Pauw.